Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Dolder bij Utrecht is een brandweerman overleden. Het gebeurde vanochtend bij werkzaamheden in een flat. De brandweer was erbij omdat er wateroverlast was ontstaan. De brandweerman viel in een vier meter diepe liftschacht. Meerdere hulpdiensten hoopten nog wat voor de man te kunnen doen. Er werd onder meer een traumaheli opgeroepen. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. 10 miljoen coronatesten per maand, dat wil het kabinet vanaf dit voorjaar. Maar dat betekent niet dat we dan weer alles kunnen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Toch kunnen we het wel handig inzetten, zodat een festival vanaf maart bijvoorbeeld wel weer kan. Als je daar met gericht testen voorafgaand aan zo'n festival er toch voor kunt zorgen dat mensen een tijdje een, ple een pleziertje kunnen hebben. Daar zijn die testen denk ik heel goed voor en we moeten nu gewoon gaan uitzoeken hoe dat kan. Echt terug naar het oude normaal, kan pas als iedereen is ingeënt, zeggen de onderzoekers. De eigenaar van een opgeblazen auto in het Brabantse Prinsenbeek belooft 5000 euro... als iemand kan vertellen wie het op zijn geweten heeft. Waarschijnlijk is er vuurwerk onder de motorkap gelegd. Van de voorkant van de auto is nu weinig meer over. Het gebeurde allemaal vannacht. De auto-eigenaar heeft de duizenden euro's naar eigen zeggen over voor het plezier van gerechtigheid. En vanmiddag gaat hij de lucht in. Een nieuwe satelliet die gaat bijhouden hoe de zeespiegel stijgt... Deze klimaatwetenschapper is wel te spreken over die satelliet. We gebruiken die satellieten voor de lange termijn trends, maar we gebruiken ze ook voor de korte termijn verwachtingen voor, voor stormen en voor grote watergolven die aan de kust komen. Ze worden gebruikt om de weersverwachtingen bij te sturen en om de waarschuwingen te, te voeden. De satelliet blijft tot zeker 2030 in de lucht hangen om die zeespiegelstijging op te meten. Krijgt krijg het weer nog. Het is grijs. Alleen in Limburg zie je de zon soms. In Groningen en Drenthe heb je nog kans op regen. Het is 8 tot 12 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de Ring Zuid van Amsterdam op de A10 richting Amersfoort.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 Ik heb op zee mijn leven lang gevaren. Mijn vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand. Ik win mijn brood met zwalken op de baar. Toch denk ik vaak, mijn rijkdom ligt aan land.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 daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis. Waar de klokken luiden, wisselen waar naar huis. Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis.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 Er waren naar huis daar ben ik geboren daar moest ik thuis daar ik me thuis daar 2008 euh, deed het niet meer in de zalen. Christiani staat in het Nederlandstalige levensliedtraditie. naast de Lubandi en Willy Derby. En euh, ja, u hoort nu een heel vrolijk nummer. Spring maar achterop. Eric Christiani hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. in Zandvoort uit Zandvoort. Karel kreeg een mooie fiets. Een kar naar zijn idee. En pa zei zeker honderd keer: wees er voorzichtig mee.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 van elkaar. ze laatste kontje, mijn lippen op uw mondje. Het afscheid valt mij toch zo zwaar.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 Zo heeft die rare vogel een schwaarder gecreëerd Hij heeft ons afscheid, liefje, aan heel café geleerd Het deed voedig zijn ronde doorheen de hele straat Tot het is doorgedrongen tot op de funnel klaar Nu zingt mijn kan doorheen het tansolaar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 Luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Jij bent mijn zonneschijn, ik wil steeds bij je zijn, Mikaela. Door de nacht langs zag een vogel lied. Ik liep in mijn eentje langs de verliet. Daar zag ik jou aan de oever staan.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 Je maakt me zo blij, Mikaela. In mijn hart is alleen maar een plaatje voor één, Micaela. Iedere dag, ieder uur, is een nieuw avontuur, Mikaela.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 Het is het het heel ons leven Al we op een rookje nu en dan Al maandagmorgen vroeg gaan we aan vakantie. De een die zwoeg heeft een minuutje vrij Een ander transfereert bij klaveren jassen. Een derde hoopt neemt tot de loterij Hele week is een gedraaf, is de mens arbeid klaar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 Van voor fabriek, zeiden we blijden voor een onvrije fris wanneer het zondag is. De tekenaar zit de hele week te tekenen. De huis was steeds in haar voor. De zakenman loopt heel de week te rekenen. Maar hoe hij rekent, steeds komt hij te kort.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 Ja, al het zondag is, arbeid voor rest weg, dan krijgt er iedereen zijn zondagse gezicht. Als schoolfabriekkantoor zijden we blijden, voelen een vrij en fris wanneer het zondag is. Ring. Al ben ik geen filosoof en dat vind ik kolossaal Ik kwam de dood me inviteert, geen belasting meer betaalt Maar je moet niet alles weten van wat er hier gebeurt Want als je alles weet, o oh Heer, dan leef je geen seconde meer, want er zijn Je Toen mijn tante tien jaar was getrouwd brak meneer de oon je Haar een negerkindje zwart Als rot was een reuze exemplaar Om die viel meteen van schrik In wijn, maar mijn tante riep wel draag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 Hij zei. In de keuken van een herenhuis zat de keukenmeid Marie. Toen mevrouw toeval naar binnen kwam op een kaveleret zijn knie. Toen mevrouw hem vroeg, en wat doe jij hier? sprak de dol, man.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 Als je alles weet, dan weet je nog geen We gingen terug in de tijd in 1928. En het deed we deden met Lou die met Je Moet Niet Alles Weten. De avond hoorde u het Let op het Jaartal. Ik weet niet of u hem nog kent. De Jantjes, een, muziek, een muziektoneelstuk van Herman Bouwer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 Al hij van jou, een en voor de avond en is er veel waarin ik ben.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 Zijn je haren niet gepinnen, maar nee? En is het gebruik van zeep jou onbekend? Toch wil ik van geen andere weten. Voor mij Dat hij je toch geweten. <laughs> Is dat al z'n <laughs> Ja, al <maar ik. laughs> Oh, meisje Al gaf je mij ook soms een watje kou Al sloeg je mij op, dik was blond en blauw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 Radek! Geen fout, Maar fout!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 Build that team. Kijk zijn daar